Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Gert Fluk met het NOS Journaal. De Egyptische minister van Middellandse Zaken, Ibrahim, heeft een aanslag overleefd. Een bom ontplofte in Cairo op het moment dat het convoi van Ibrahim langsreed... op weg van zijn huis naar het ministerie. Het is niet duidelijk of het een zelfmoordaanslag was of dat de bom van afstand tot ontploffing werd gebracht. Ook is niet bekend of er bij de aanslag gewonden zijn gevallen. De aanslag was in de wijk Nasser City, een bolwerk van de moslimbroederschap van de afgezette president Morsi. De VN-gezant voor Syrië, Brahimi, is onverwachts afgereisd naar de G20-top in Sint-Petersburg. De Verenigde Naties melden dat hij daar geprobeerd proberen om een vredesconferentie voor Syrië te organiseren. Over zo'n conferentie wordt er langer gepraat door Rusland en de Verenigde Staten. De VS en Rusland denken zeer verschillend over Syrië. President Obama wil militair ingrijpen, Rusland en ook China zijn daar fel tegen. De G20-top begint vanmiddag en gaat doorgaans over de economie... maar verwacht wordt dat Syrië de gesprekken zal domineren. In het zuidoosten van Engeland zijn zeker 200 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. In dichte mist botsten meer dan 100 auto's op elkaar. Er zijn zes zwaar gewonden, de rest is volgens de politie lichtgewond. Het ongeluk gebeurde op een brug bij Chappie Crossing in Kent. De brandweer heeft vijf mensen uit hun auto bevrijd. Er zijn meer dan 30 ambulances naar de plaats van het ongeluk gestuurd. Het opruimen van de ravage gaat zeker de hele dag duren. De koninklijke familie heeft de Nederlandse bevolking bedankt... voor de steun naar de dood van prins Friso. Zo blijkt uit een verklaring op de website van het Koninklijk Huis. De tekst staat onder een foto van de vorige maand... overleden prins Friso... en is ondertekend door Friso's weduwe Mebel en hun kinderen. Ook de handtekeningen van koning Willem-Alexander... koningin Maxima, prinses Beatrix, prins Constantijn... en prinses Laurentien staan eronder. Het weer vandaag volop zon. Het wordt 25 graden aan zee en mogelijk 30 in het binnenland. Ook morgen wordt het zomers warm... Later op de dag volgt wel bewolking en tegen de avond kan in het zuidwesten regen of onweersbui vallen. Dit was het en NO. orde. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad zaten nog file bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Dat komt door meerdere ongelukken vanochtend. Um, tussen Moordrecht en Rotterdam-Prins Alexander staat er 6 kilometer. Er is uh, één rijstrook open, maar uh, verkeer vanuit uh, Gouda naar Rotterdam rijdt het beste om via Den Haag en Delft over de A12 en de A13. Klein stukje verderop richting Hoek van Holland staat tussen knooppunt plein en het knooppunt Kleinpolderplein ook file, namelijk 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 zijn we weer. Ja, Alweer weer een nieuwe dag. Ja, toch hè? Is donderdag vandaag? Ja. Oké. Okay. Ik zie weinig donder, maar. Um... Nou, wie weet. Ik vind meer zondag vandaag. Ja. ja. Ik bedoel, op donderdag moet het donderen. Op woensdag moet het woensen. Nou, dat kan altijd, man. Dat kan Ja. Ik weet niet wat het is, wat het woensen. Maar woensdag moet het gewoon woensen. Op dinsdag moet het dinsen. Ja. Op maandag moet het manen. Nou, het is vandaag donderdag, ja. Nou, echt hartelijk goedemiddag, we zijn er weer. We hebben de wereldreis vanuit Beverwijk weer uh, volbracht. Zij het met enige vertraging. Schoot niet op vanmorgen, zeg. jongen, jongen. Die ZFM lunch op deze donderdag. Met vandaag, natuurlijk straks om half één, het weerbericht. Dan hebben we ook nog het recept van de dag vandaag. En wat we gisteren ingezet hebben, gaan we vandaag maar mee door. Dat vond ik wel een leuk idee, eigenlijk. Gisteren hebben we het ingezet met Dolly en vandaag gaan we het ook doen. De 5 minuten van. In dit geval de vijf minuten van Angela. Stakjes om half 2... Recept, kwart over één. Nou jongens, hebben we weer zat te doen vandaag. We kijken of er nog wat nieuws is. We kijken of er nog regionaal nieuws is. Dat Gisteren iemand verdronken is op stand, dat weet u natuurlijk allemaal lang. Dat hoeven we niet meer te vertellen. Nee, Dat is al algemeen bekend, denk ik. Ja, dat is van de dag denk ik. En verder, natuurlijk, gewoon uh, muziek. Veel lekkere muziek vandaag. Oud en nieuw, rijp en groen, zoals ze dat dan noemen. Ja. Ik heb er weer zin in. Koffie staat klaar, koekje ligt klaar. Nou, jongens, dat vind ik nog mooier eigenlijk. In dit, uh, in dit prachtige vak. Laten we met muziek gaan draaien. The Searchers, He's Got No Love. Sometimes a man feels so, so sad. Sometimes a man is hurt so bad. He wonders why he's feeling sad and right. It's 'cause he's got no love to dry his eyes. He'd give the world to know someone would cared for him. I hope someday someone will share love with him Got no love to stand beside He'd give it well to know someone would kill him He hopes someday someone will share love te laat. Um, uh, uh, wie oh, dat waren Searchers, ja. En dat nummer, dat, uh, dat nummer, dat heet uh, He's Got No Love. Nee? Ja. Zo. Moest even kijken op de computer. Ja, dan moet je altijd even de microfoon weg. Uh, <basebody noise> <supervise> <laughs> ik moet nog even op gang komen, hoor. Vind je niet erg, hè? is de nieuwe van Guus Meemers. Nieuwe single. Het liedje heet Zo voelt het dus. Als het licht werd gedoofd en een spot op haar scheen. Het geluid zachter werd toen ze binnenkwam. Werd het feest en de koor waarin wij mochten stralen. Was mij uit het niets, plots de adem opnam. Maar ik kon niet anders dan zo naar haar kijken. Gelukkig als een parfum om haar heen. Hier gaat iets helemaal fout. Ik weet niet wat, maar dan gaat iets fout. Oh. Nou, dat is niet zo leuk. Momentje. Dan ook het aan de maar. Ik kan je zingen van de liefde die ik niet kende zonder jou. Ik kan je zingen tot jij mij bijna gelooft. En dan zing ik het zo vaak dat iedereen het zingen kan je haast vergeten zou dat het ontstaan is in mijn hoofd, dat jouw lied er al zo lang de mensen weten is geweest, waarvan verliefden zeggen, hoor dat is ons lief. Wat op kaartjes spreidt wat wordt geschat op ieder feest, heel de wereld. Heeft er lol van, maar mij op te het. maar hè, de, in plaats van Guus mee wist. Ja, Guus schreef er zomaar mee uit. Ik weet niet waarom, ik heb hem even gebeld. Ik zei, doe je dat, maar uh, hij neemt niet op. Ja, nou ja, een rare man. Zo voelt het dus. Gekke maar dat hij dat niet doet. Oké, okay, nou, in ieder geval, we proberen hem straks nog een keer te draaien en dan helemaal. Hé, He? toch? Ja. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Doe nu nog Give me your, give me, me your, attention, baby. Treasure. I gotta tell you a little something about yourself. Dat was hem dan Bruno Mars. En dat liedje dat heette Treasure. Jawel, eh, schatje dus. Nou ja, kan, kan allemaal, natuurlijk. He? Oh, dit is zo mooi, jongens. Dit is toch één van mijn lievelingsliedjes, hoor, dit. Prachtig mooi vind ik dit nog steeds. Ik hoop dat hij het nou wel blijft doen. Het zat net een beetje in de internetverbinding fout. Dus, nou ja, dat kan gebeuren, natuurlijk. Als deze maar blijft draaien. Steven Wood. Een nummer van het album, album Ark of Diver. En echt, ik vind dit man. While you see a chance. Steven Wood. Heeft een geweldige blad. Uh, Steve Winwood. En uh, dat liedje dat komt natuurlijk van het album Ark of the Diver. Dat hebben we al eens helemaal gedraaid in de vinyljaren. En um, nou ja, ik blijf het gewoon de gek Baby, it's a dream come true. Dit is Paul Carrick. Right up, When you walk in my room. You wish I could tell you walk in my room. Have the nerve to stay. en weer uh, en wij hebben uh, Paul Carrick met een oud liedje van de Searchers en dat nummer dat heet uh, When You Walk In My Room. Start uh, hebben we ook nog uh, een interview. Kwart voor één hebben we eventjes een gesprekje met uh, Jimmy Sterman En dat is uh, de leider van de band Jimmy's Gang. En die gaan aanstaande van zondagmiddag uh, in Haarlem. Uh, daar zijn ze zelden te zien eigenlijk, want ze zitten vaak elders in het land. Uh, maar aanstaande zondag zijn ze weer eens te zien in Haarlem. En dat vond ik wel even leuk, dat eventjes... Uh, nou, maar daar gaan we straks even over praten. Straks om kwart voor één. Dit zijn de drie eerst met hun nieuwe single... En het heet Til mij op. Nou, als je 140 kilo kunt tillen, kom maar dan. Ze zeggen dat jij. Ze denken dat wij, je voelt dat de verhaal zijn ontstaan, laat ze maar gissen, als zij toch ons wisten, van de chaos in mijn hoofd het laat me nooit meer gaan. En je lacht van ja, ik wil ook en als ik wacht zal het misschien overgaan. Iedereen het aldeken, mijn karakters, mijn gebreken worden bij de baas. Dan is het moment daar. Til me op, laat me zweven, geef de kleur aan mijn leven. Heb er door, zeg me alles wat ik hoor. We De 3 met hun een nieuwe single. En dat is gewoon een lekker liedje. Ja, en het is ook lekker weer. Ook dat nog. Jazeker. We hebben het allemaal gezien, hè? De zon schijnt volop. Ja. En uh, zoals het er nu uitziet, blijft het vandaag ook helemaal droog. Zo. Jawel, de wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten en de temperatuur stijgt naar maximaal 28 of 29 graden. Vanavond en de komende nacht is het is en blijft het helder en droog. De wind uh, waait zwak uit het zuid, zuiden tot zuidoosten en het, de temperatuur daalt naar zo'n 17 à 18 graden. Morgen is het opnieuw nazomers. De zon schijnt flink. Later op de dag verschijnen stapelwolken. En tegen de avond neemt de kans op regen en onweer toe. De wind waait niet meer dan zwak uit het zuiden. En de temperatuur stijgt naar maximaal 28, 29 graden. Vrijdagavond is het half tot zwaar bewolkt. En komt het tot regen en onweer. En wat het weekend gaat doen, dat hoort u morgen. Goed, doet doe je toe. Rolling Stones, u hoorde de twee. Dat ah, is ook niet zo erg. Dat zijn gewoon allemaal fantastische platen. De Rolling Stones hoorden nu met eerst nat VW en uh, daarna hoorden u uh, het nummer iets al over. Nou, Maar dat komt omdat ik was even met iets anders bezig. Ja, dan ben je net weer te laat natuurlijk. Het is altijd hetzelfde gezeur natuurlijk. Maar goed, maakt niet uit. Het is uh, Nielsen samen met Miss Montreal. En het liedje dat heet Oeh. En ineens zag ik je lopen. En ik dacht. Oeh, Oeh. Ik was meteen ondersteboven. En jij jongen. Oeh, Oeh. En we liepen samen verder. En ik dacht. Oeh, Oeh. Zo zijn niet zo goed oe, oe, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier?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 my granny bunny do do, do. Usai Wij ineens zo goed, goed bij elkaar en ik weet niet wat ik doe. En dat was hem dan. Uh, de nieuwe, uh, nou ja, nieuw, hij is alweer oud. Intussen het geweldige, uh, nou geweldige, uh, Nielsen samen met uh, Miss Montreal. Uh, nou gaan we eventjes iets anders doen. We gaan even een muziekje instarten. Dat moet jij doen. Het is gewoon met een telefoontje opgenomen. Dus ja, het niet allemaal het geluidskwaliteit, maar het is wel even om u aan te geven wat voor muziek de meneer ongeveer maakt die wij nu aan de telefoon hebben. Jimmy, hallo. Hi, Ruud. Hoe is het nou? Ja, goed joh. Ja. ja. Hé, hey, uh, Jimmy Sterman, dames en heren, een bekende naam in Nederland, vooral in het uh, beetje het Bluesrock circuit, want de man speelt gewoon uh, door het hele land heen met zijn band Jimmy's Gang. Uh, jullie zijn niet zo vaak hier in de buurt, hè? Nee, nee, eigenlijk niet. Nou ja, uh, gelukkig aanstaande zondag in Koops in Haarlem weer eens een keer. Ja, dat wordt een leuk festival. Ik, ik, ik las iets van het Witbier Blues Festival. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, nou, er zal wel veel wit, wit bier gaan schuiven. <laughs> maar ik, ik weet dat ze grote plannen hebben om jaarlijks uh, een, een bluesfestival uh, op te zetten. Ja. En, en daar vooral uh, wit bier bij te schenken. Dus nee. dat, dat kan geen kwaad. Nee, dat kan geen kwaad. Wit bier is best lekker, toch? Ja. ja. Hé, hey, café Koops, waar zit dat? De Damstraat 4 in Haarlem. Oh ja, dat is achter de Grote Kerk, dames en heren, als u er heen ja. wil. Dat zit vlak achter de gro Grote Kerk op de hoek van de Lange Vierstraat... en het Klokhuisplein, daar zit dat. Hé, hey, en uh, uit wie, uit wie uh, hoeveel mensen bestaat je bent en wie speelt er allemaal mee? Uh, vijf man. Uh, op drums Pieter Valk, Toetsen Erwin Albroek, Bas Heijn Piskaar... Gitaar uh, Peter Bekker en uh, mijzelf... En, en jij zingt? Ik speel ook een beetje gitaar en ik zing. En ja. jij zingt. Hey, jij, ja. bent, jij bent al, een, uh, nou, jij bent al een, een, een, een veteraan, zullen we maar even zo zeggen. Want je bent al een aantal jaren uh, ben je bezig. Uh, ja. Hoe lang al? Uh, ik ben eigenlijk vanaf uh, 66 al in de muziek bezig. Ja, ah, net als ik dus. Dat, dat is, ja precies. Ja, ja, ja ze zijn wel weer even lang bezig. Dat is natuurlijk wel leuk. Ja, ja. Hey, en, uh, uh, nog een vraag, je hebt, je hebt niet alleen muziek gemaakt... maar je hebt ook uh, in het verleden als, als uh, heel jong ventje... heb je ook nog eens uh, iets aan film gedaan? Ja, ik heb ooit hoofdrol uh, in een Deense speelfilm gespeeld. Die heet het Paul, kind van twee werelden. Paul, kind van Twee Werelden... en die, die, is, die is wereldwijd bekroond. En daar ben ik een aantal jaren mee zoet geweest. Ja, ja. Heb jij ook Oscars gewonnen en zo? Nou, geen Oscar, maar dan door uh, in in Korken vermelding, in Berlijn, uh, in Hollywood. Uh... En in Cannes, uh, ook nog een prikatholiek, heette dat toen. Ja, ja. Nou ja, ga, zo dus... ga ze maar door. Ga ze uh... hey, maar door. Hé, maar dat is al heel lang geleden. Uh, je bent nu nog steeds actief met je band Jimmy's Gang. Om uh, ja. um, um onze luisteraars in Zandvoort, die natuurlijk van muziek houden, want ze zijn hier heel muzikaal in dit dorp. Uh -huh. um, om die een kleine indruk te geven, we horen je, we horen je op de achtergrond. Een uh, opname die we even opgezocht hebben vanuit <laughs> een bluescafé of zo. Maar ja. uh, wat, wat is je repertoire? Wat, wat kunnen de mensen zonder gaan verwachten? Oh, ja, heel divers. Uh, nummers van uh, Elm Brothers, ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah, eigenlijk uh, Catmo, uh, noem maar op. Het is ja, ja. Heel, heel divers en uh, vooral blues, blues, rock gericht. Ja, ja. Uh, met wat wat wat Latin achtige accenten. Ja, Oké. Okay. Dus, uh, ja. Nou, het begint om, hoe laat? Uh, vier uur. Vier ja, uur? Ik, ja. Nou, <laughs> jongens, als je zondag dus niks te doen hebt... het, het, het weer schijnt iets af terug te nemen uh, zondag, heb ik begrepen. Dus als je niks te doen hebt en je bent toch in Haarlem, dan uh, kun je gezellig even langs bij Café Koops. Damstraat nummer vier. Uh, jullie doen dingen van Mink de Ville, hè? Ja. Oké. Okay. We hebben een hele set uh, van Mink de Ville. maar dat zullen we bij Koops niet spelen... want nee. dan moet het echt... Uh, Blue's ja, ik, vind jammer, ik vind het jammer dat dat ene mooie liedje Wat ik in de tijd zo mooi vond Dat ik nog bij jullie speelde nee, Maar dat kan ik nergens vinden Ja, die kan ik nergens vinden Potverdorie Nee, dat kan ik gewoon nergens vinden op internet Nou ja, ik, euh, leuk dat ik in ieder geval Dat we hier even gesproken hebben En uh, aan ja. de uh, zondag heel veel succes in Koops. Ja. Misschien als, als, als mijn schoenen willen, dan kom ik, kom ik die kant ook nog wel even op. Nou, het zou hartstikke leuk zijn. Ja. Oké. Okay. Hey, dank je. Dank je wel voor het interview. Ja, ja, en we gaan er maar uit met Ming de Vil dan, Oké, okay, dank je. Oké, okay, Jim. Okay. Hoi, hoi. Okay.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 In his pocket. They say the man is crazy on the coast. Lord, there, ain't no doubt about it. What are we gonna do? And she said, take two candles con mi carro Rosita? Usted sabe que te quiero pero usted me quita todo de me robaste mi televisión je te zeggen usted ik je niet kan Mink de Ville. Solo noemde zich Willy de Ville en met zijn band. Waar hij ook wel mee speelde was het Mink de Bekend van uh, onder andere dit nummer: Spanish Stroll. Spanish Stroll moet ik zeggen. Lekker liedje trouwens. disco, haha. Ja, ja, geweldig hoor, lekker, lekker. Ik vind het een beetje te warm om te dansen eigenlijk. Maar goed, je me nou laat lachen, dan vind ik het helemaal goed.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 Rebel. En dat liedje, dat heette dan Make Me Smile. Ja, nou, laat me glimlachen. Dat is toch leuk? Ja. Ja, dat is toch leuk als je glimlacht? Laten we dan maar even naar het nieuws gaan met de shadows, want dat is wel lekker met die hete zon buiten, een beetje schaduw. Ja. Die weg te krijgen, hè, die Harley.